guest in the house. Hello, everybody.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 In het noordwesten van China zijn zeker 127 mensen omgekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Het dodental zal verder oplopen omdat duizenden mensen worden vermist. Het zwaarst getroffen is de hoofdstad van de provincie Gansu. Daar zijn veel huizen ingestort. De straten liggen onder een modderlaag van een meter dik. De modderstromen kwamen gisteren de stad binnen toen een rivier door slagregens overstroomde. De Chinese premier Wen Jiabao zal het getroffen gebied bezoeken. Ook zijn duizenden militairen naar het afgelegen gebied gestuurd om te helpen.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 De maxima liggen tussen 19 graden in het noordwesten en 22 in het oosten. Morgen meer zonnige periode en vrijwel overal droog. Alleen landinwaarts kan een plaatselijke bui ontstaan. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM, Met, met. nu Entertainment for You. Sidulla Ballami la Americano. Vanna safalla mola sotta luna. con safalla mola i love you Papa, americano, quando si sotto luna. Con una tava in cave di di bene. Si tu la parla pizza americano, quando sotto luna. Landa Biku en Dieke Papa Amerikaan of We No Speak Americano. Dat is hem. En een hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Ja, we zijn er weer. E een he? vakantieganger. En lekkere vakantie. Nou ja, het is nu alweer voorbij hè. Ja, alweer we een weekje we bij We hebben de hele week mee. geen lekker weer meer gehad, dus ik verlang alweer terug uh, naar Griekenland. Ja? Ja joh, ik ben helemaal gek Hoe was het? Weer. Nou, het was heerlijk. Het was echt heerlijk. Heerlijk weer gehad, helemaal niks gedaan zowat. Nee? Echt zo'n typische uh, vakantie, weet je wel, waar je echt ja. helemaal niks doet. Mooie dames gekeken. Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Nou, ik wist niet dat uh, Israëlische dames zo knap waren. Oké. Okay. Die, uh, die waren er wel veel, nou, ik moet zeggen. Heb je de uh, telefoonnummers uh, uitgewisseld? Nou, ik kan geen Joodse. Wat is dat? Berbers, spreken oh, dat is ze? is die Jood? Ik weet niet wat ze ja. daar spreken. Wat dus klets jij nou niet meer. In ieder geval, dit is een nieuwe Entertainment voor You. Wat kan u verwachten? Nou, heel veel vandaag. We hebben Ra Janneke de Roy hebben in de uitzending. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht. We hebben ook nog uh, Marco de Hollander in de uitzending. Heeft ook een nieuwe single uh, uitgebracht. En uh, daar gaan ze alle twee zo meteen wat over vertellen. Over uh, een kleine vijf minuutjes uh, bellen wij met zanger Quincy. En zanger Quincy kent u natuurlijk... Uh, ...van, uh, ja, van, alweer, ja, een, van... Uh, alweer een Dag of zo. In ieder geval de titelsong van uh, Big Brother van toen de tijd. Oh, okay. en, en Quincy heeft natuurlijk uh, een jaar geleden al een keertje bij Entertainment View gezeten. Of toen de tijd nog Roy on Air natuurlijk. Uh, Quincy kent u ook uh, van het uh, liedje Zolang je winnen kan. Ja. En uh, dat, die heeft hij vorig jaar uitgebracht. Hij heeft ook de hoofdrol gespeeld bij Siske de Rat. Dus uh, ja... Kijk, hoort u hem al op de achtergrond, dat liedje? Wat is de prijs nou, in ieder geval, dat is uh, Quincy. En uh, Quincy hebben wij zo meteen over vijf minuten in de uitzending. Hij uh, treedt uh, zo meteen uh, op in, um, ja, in Zandvoort. Dus daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Want je kan kaarten kopen voor... Uh, voor uh, 10 euro. En dan heb je echt een te gekke uh, avond. met allemaal artiesten en gezelligheid. Dus daar weet zo zometeen vast wel wat meer over te vertellen. Want hij was vorig jaar natuurlijk ook daar. Dus uh, dat komt helemaal goed. In ieder geval, dat uh, ja. bij Entertainment voor je. Voor de rest hebben we nog veel nieuwtjes. Er zijn ja. dus veel, uh, ja, veel bezig in Radioland. September begint ja. ja, het nieuwe seizoen, zeg maar. Nou, ja. daar later meer over. Een nieuwtje over Jan Smit. Hij gaat iets heel anders doen. Ja. Uh, iets over Michael Jackson en natuurlijk de Vlieg en uh, Popstar Henry, met Popstar Henry, natuurlijk. Dus een bomvolle entertainment for you gaat dit worden. Blijf gewoon lekker luisteren. Dit is een nieuwe entertainment for you. En met ook lekkere muziek op je radio.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 Gaan, zal het vanzelf gaan, blink van vertrouwen, aan een half wordt genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draait. Het mooiste dit voor ons, het mooiste lid voor ons. Als we schouder aan schouder staan. Als we schouder aan schouder staan.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 Schouder aan schouder Schouder aan schouder Schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel.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 We'll yeah. I'm sick De geweldige zanger. En natuurlijk met zijn band doet hij het ook erg goed. Danny Vera, de, de huisband van V.I. Oranje Voetbal International. En dit is zijn single Sick of it all. En daarvoor je Marco Bosato en Guus Meels met schouder aan schouder. Ja, we hadden het er net al over. Quincy treedt vandaag op in Zandvoort. En uh, ja, nou al hebben we het net over hem gehad. We hebben hem ook nu aan de telefoon. Goedemiddag Quincy. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Hey. Hoe is het met je? Ja, hartstikke het goed. Het is een beetje slecht weer vandaag hè, Zandvoort. Ja, dat is wel jammer. Ja, maar ja, we maken het wel gezellig. Ja, want waar ga je optreden, hoe laat en hoe kunnen uh, mensen op erbij zijn? Uh, camping in Zandvoort uh, in Zandvoort, vanavond om 11 uh, uur. En uh, ja, de, de, ik, ik weet eigenlijk niet of het uitverkocht is of niet, dat weet ik niet. Maar het zal wel wat druk worden, denk ik. Ja, want uh, vorig jaar heb je daar ook op getreden, dat was een uh, groot succes hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Het is altijd leuk hier. Als ik hier in de buurt ben, dan, dan, dan is het altijd gezellig om hier op te treden. Ja. Hoe gaat het verder met, met je bezigheden? Je hebt in Siske de Rad gespeeld. Je hebt natuurlijk zolang je winnen kan uitgebracht. Hoe, ja. hoe gaat het daar nu mee? Ja, gaat zeker goed. Ik ben, ik ben druk bezig met de nieuwe single, die komt uh, over twee, drie weken, uh, komt ieder maal uit. Zullen zijn we nu het afronden en uh, ik ben lekker druk met optreden. En wat de musical betreft, ja, uh, ik hoop met de tijden we wat kunnen gaan doen. We zijn er dus zeker mee bezig. En verder heb je, gaat er verder nog wat gebeuren qua, qua andere dingen? Uh, nee, op dit moment nog niet echt. Ja. Gewoon uh, druk met optreden wat ik zeg en, uh, en dan natuurlijk, ja, als de single uitkomt dan ben je er ook de mee bezig met promotie en uh, kom maar op. Ja, ja, als je uitkomt ben je natuurlijk ook hier welkom. Dan horen we ja, hopelijk zeker. zeker van je. Daar zorg ik voor. Oké. Okay. Hé, hey, uh, ik wil je succes wensen vanavond met je optreden. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar snel. We gaan ja, hem gewoon nog succes. even draaien. Dank bedankt voor je bel. Oké, okay. we gaan hem gewoon even draaien, zolang je winnen kan. Hartstikke goed. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, een Hoi. Wat is de prijs die ik betalen moet om bij het te zijn wat moet ik laten te komen vertel me gauw hoe het zit wat ik moet doen, moet ik voor jou wonen je laat je zien, maar toch ook niet.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 gebluffen met armarmen. Hier bij ZFM, entertainment voor u. Jawel. Hey, even, uh, even over het radio hebben. Niet, uh, niet regionaal, maar zelfs landelijk. Ja. Want er is uh, ja, veel Verteld. nieuws nu. Ja, er is heel veel gebeurd, hè? Want, uh, ja, DJ Frank Daan, hij vertrekt van radio 538 naar 3FM. Hij gaat daar de ochtenduren doen. Nou, dat is uh, nog lang niet het, uh, ja, het laatste. Want Stenders die moet stoppen met zijn uh, lunchprogramma Stenders Aidsvermaak. Waarom eigenlijk? Omdat uh, dat komt door die omroepverkiezingen. Hij zit bij de VARA en de VARA heeft maar zoveel uur gekregen. En ze willen, ja Giel, die willen ze niet in de ochtend weg doen. Dus Stenders gaat uh, niet weg bij 3FM, maar verdwijnt wel in, bij die uren. Hij deed de lunch uren 12 tot en met 14, dus 2 tot en met, uh, 12 tot en met 2. Hij gaat nu uh, voor Poont, de nieuwe uh, omroep van Geen Stijl, weet je wel. Ja. Gaat hij de uren op vrijdag van uh, 2 tot 4 doen. En vrijdag uh, van 10 tot 1. S'avonds okay. is dat. Ja. Nou, Je zou misschien denken... als je een beetje naar 3 fm luistert, het verschuren. verschuurt... hij zat op de uren waar Frank Dane nu heen gaat. Het ja. is dus niet bekend echt wat hij gaat doen... maar er zijn geruchten dat hij... Um, de plek van Gerard Ekdom gaat overnemen. Gerard Ekdom maakt nu uh, arbeidsvitamine... het langste bestaande programma ter wereld. In 1946 is het uh, ja, opgericht. Nou, Ekdom gaat dan waarschijnlijk naar de, naar de uren van Rob Stenders. Dat is van 12 tot 2... En uh, ja, eerder werd ook al bekend dat Robert Jensen terugkeert bij uh, Veronica. Die, wordt, uh, die gaat de ochtend doen in plaats van Rick van Veldhuis. Hij doet, Rick van Veldhuis doet op dit moment dan alleen nog maar het weekend. Wat hij verder gaat doen is uh, ja, nog ook niet bekend. bekend. Ook al niet bekend. En uh, ja, 538 zoekt nog steeds naar geschikte presentaten van de middagshow. Wordt on, ongetwijfeld vervolgd. Zullen wij je daarvoor solliciteren? Nou, dan nee, mogen we wel een een nog wel een, een jaar oefenen. Ja, nog wel ja, ja. langer. Hé, hey, maar uh, de oude uh, ab radio medewerker uh, Lek Schaarthuis, sch, uh, ja. Lek Schaarthuis heeft ook een, uh, gaat ook een switch uh, maken. Is nog niet helemaal bekend, hè? Uh, nou, uh, volgens deze berichten wel. Dus um, ik denk dat het wel helemaal goed komt. Maar die gaat uh, van Slim FM naar Radio 3 FM. Ja, in de nacht, toch? Ja, wat ik begrepen heb wel, ja. Ja. Dus ah ja. dat is ook leuk nieuws. nieuws en leuk hier uit de regio, hè? Ja, Lex. ik uh, ken Lex uh, persoonlijk en uh, ik uh, gun het hem uh, echt van harte. Hartstikke leuk. Dus, uh, helemaal leuk. Hier bij uh, CFM Zandvoort hoort u ook het laatste radio nieuws natuurlijk. En het entertainment nieuws zometeen met Popstar Henry het tweede uur natuurlijk. We hebben zo Marco de Hollander. We hebben Janneke de Rooij. Ja, en dan denkt u van wie zijn dat nou allemaal? Nou, dat zijn best wel leuke gezellige artiesten. We gaan in ieder geval een gezellig gesprekje doen op de radio met hun. Dus dat komt helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Dit is Entertainment for You. Ja, met Laura Jansen en Wicked World.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 Ain't there? Oh, I'd like forever after. Like every princess should, but there's always another chapter. Laura Jansen en Wicked World hier bij ZFM Entertainment View. Leuk dat je luistert. En we weer, hebben weer een, uh, ja, een, een leuk interview. Ja, en dit keer met uh, Janneke Drooy. Goedemiddag Janneke. Goedemiddag. Hey, hoe is het met je? Ja, goed. Heel goed. Ja, even voor de mensen die jou niet uh, kennen. Uh, ja, wie ben je? Wat voor muziek maak je? Nou, ik ben Janneke De Roop. En uh, ik kom uit uh, het noorden van het land en ik, uh, ik zing Nederlandstalige liedjes. En ik heb vroeger, misschien dat mensen mijn me dames wel verkennen, gezongen samen met mijn zussen. We waren toen de zusjes erover. En we hadden toen een grote hit in Nederland met blauwe korenbloemen. Oké. Okay. Ja, dus dus daar graag, kennen hè? we je van. <laughs> nou ja. Dat is wel iets wat, wat heel veel mensen zeggen... ...oh ja, dat liedje kennen we nog. Mm -hmm. Dus uh, dat zou kunnen dat ze me daarvan kennen. En voor de rest uh, ben ik al vijf jaar lang nu solo bezig... ...en heb ik al verschillende ja, albums gemaakt... ...en singles uitgebracht. Espresso Italiano, Hallo Hallo... ...De Wereld is Van jou, Zeeman. Ja, noem maar op. <lacht> ja. Hey, ja. en je hebt nu een, een nieuw nummer uitgebracht? Ja, nu gaat het feest pas echt van start... Ja, gaat het feest ook echt van start? <laughs> nou, ik hoop het. Wat mij betreft in ieder geval wel. Het is een voorloper van mijn album wat in oktober uitkomt. En uh, we vonden dit wel een heel lekker zomers uh, vrolijk deuntje. Ja, want vertel waar gaat het over het uh, liedje? Nou, het gaat wel alleen maar over feest. Gezelligheid, feest en. Uh, ja, dat is het wel zo'n beetje. Janneke, hoe staat het met de optredens komende tijd? Ja, druk. Ik heb heel veel optredens in het land en uh, ja, het uh, gaat super. Dus uh, iedereen die mij wil komen bewonderen en beluisteren, die kunnen kijken op uh, www.jannekedro.com, Daar staat mijn agenda op. En uh, ja, dan uh, hoop ik ze natuurlijk te ontmoeten. Ja, en dan vraag ik me af: een artiest heeft ook meestal een huis. Heb jij die ook? Ja, die is gekoppeld uh, aan, mijn, uh, aan mijn site. Hè? Dus als de mensen daarheen gaan, dan komt het helemaal goed? Ja, het komt helemaal goed. Janneke, um, ja, hoe gaat je album er precies allemaal uitzien de komende tijd die je aan het maken bent? Ja, heel gevarieerd. Heel veel uh, vrolijkheid, uh, ja, uh, wat bellen ja, mooie, mooie nummers. Natuurlijk uh, allemaal opgenomen in de studio bij Kees Stel. En uh, ja, ik moet nog een aantal nummers opnemen trouwens. Maar het gaat uh, tot zover ik het nu kan bekijken een heel mooi album worden. Nou, dat is helemaal mooi. We gaan hem gewoon uh, lekker draaien kijken of het ook echt feest wordt op de radio. Ik hoop het. <laughs> nou, heel erg bedankt voor je tijd. Nou, jullie ook bedankt voor de aandacht. En uh, misschien tot de volgende keer. Ja, is helemaal goed. Dankjewel. Okay, dankjewel. Hoi. Doei, doei. Een heerlijke avond, gezellige mensen, toch zitten Het feest is hier uh, van start gegaan hoor, hier op de radio bij CFM Zandvoort. Entertainment for you. Ja, heerlijk toch? Heerlijk hè? <laughs> nee, wij geven altijd de nieuwkomende artiesten, artiesten met een uh, nieuwe plaats de kans om zich even te promoten op, bij ons op de ja. radio. Zo hebben we zo meteen ook Marco de Hollander. Wat we daarvan kunnen verwachten, dat hoort u allemaal zo meteen de tweede <laughs> uur. Rond de klok van kwart over zes. Zes, ja heel goed. In ieder geval, uh, ja, het laatste nieuws uh, van Entertainmentland wordt u hier ook op CFM Zandvoort. Ook het laatste CFM nieuws, hè? Toch? Ja, een beetje Zandvoorts nieuws is het ook, hè? Ja, he? een beetje ja. Zandvoort nieuws. Want 15, uh, u heeft het allemaal in de krant uh, gelezen, 15 augustus is het zover. Van, van uh, half twee tot uh, met vier uur. Dan gaat de CFM Zomertour van start in de muziekpaviljoen in Zandvoort. Ja, dat wordt hartstikke gezellig. He? Heel erg gezellig, hè? Het is op een zondag, is dat, hè? ja. Dat is op een uh, zondag en, um, ja, dat, uh, dat uh, komt, uh, ja, het was, was een heel erg leuk feestje. De, want uh, we hebben daar allemaal leuke artiesten te gast. En, um, en uh, dat, uh, ja, onder andere JJ Bouwen komt uh, optreden. Ja. Ook uh, niemand minder dan Angela. Angela komt optreden, ja. En Robin Huber, de winnaar van Talenten 2010. Ja. Bij je uh, dan C toen de tijd. Ja, en Marco Junger is er ook. Ja, dus het is een bomvol uh, artiestenbestand die uit is getrokken. En die allemaal zo voor het komen om uh, de CFM Zomertour te steunen. En wij zijn natuurlijk ook bij. Wij hebben een, uh, nou, niet een live uitzending, maar we gaan een uitzending opnemen. Ja. Tijdens die uh, CFM Zomertour zijn Rudy. Jij bent erbij en ik ben erbij en uh, wij gaan er gewoon een leuke uitzending van maken en ja. die dan uh, die week erop gewoon lekker uit wordt gezonden op hier op de radio met uh, al die optredens erbij. Dus dat wordt een hele gezellige uitzending. Zeker weten. En we gaan ook iedereen interviewen die heeft opgetreden. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ja, één van de artiesten die komen optreden hebben wij klaarstaan hè? Ja, zeker weten. Zangeres Angela. Zangeres Angela, daar komt hij. je jas en zeg dan tegen mij vanavond wordt het laat jij wist wij zouden samen gaan maar ik weet dat dat niet gaat en toch wil ik je vragen wanneer heb je tijd voor mij wil nog zoveel met jou beleven bij jou voel ik me vrij Dat is echt iets voor mij. Jij bent voor mij de ware man, de liefste, dat ben jij. Jij bent alles waar ik na verlang. Laat me voelen dat ik leef. Je moet nu van me weten dat ik heel veel om je geef. Alles wat ik wil CFM In 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek En een golf van informatie, CFM Every night I remember that evening The way you looked when you said you were leaving The way you cried as you turned to walk away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 Degene die het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Helbet, een koffer van Bluff, origineel natuurlijk van Ramses Shaffi. Ja, hij klinkt lekker hoor. Ja, zeker weten. He? Hey, we uh, ik zei het begin van, het, uh, van de uitzending, zeiden ook dat we wel een nieuwtje hadden over Jan Smit. Vertel Want, me Want daar gaat niet. een hele grote verandering gebeuren. Jan Smit gaat namelijk uh, Engelstalig. Little garden in my heart. When you smile of your name in the stars. Zouden misschien een mogelijke titel kunnen zijn van zijn Engelse avontuur. Uh, Jan Smit is op dit moment in Groot-Brittannië... om zijn eerste Engelstalig album op te nemen. Dit doet hij samen met pro producent Matt Butler... die eerder met onder andere Katie Mellowa samenwerkte. Aan SBS Shownies vertelde Butler dat hij en, hij en zijn muzikanten... erg enthousiast zijn over Jans zangkwaliteiten. Jan heeft nu twee nummers af. Zijn Engels is geweldig, heeft Matt laten weten. Ik mag er niet veel over zeggen... behalve dat zijn liedjes Nederlanders bekend in de oren zullen klinken. Of ook de rest van de wereld nu warm zal lopen voor onze John Smit... Ik nog even afwachten. Hé, hey, ik moet opeens. Jij leest uh, lees het laatste stukje nog eens voor. Ik lees het laatste stukje nog even voor. Jan heeft nu twee nummers af. Ja. Zijn Engels is geweldig. Hij ja. heeft met al laten weten. Ik mag er niet te veel over zeggen, behalve dat zijn liedjes Nederlands bekend in de oren zullen klinken. Ja, oké. Oké, okay. okay. let daarop. De... Wacht even. Let even op dat kleine zinnetje... en dan ga verder. <coughs> Um, of ook de rest van de wereld nu warm zal lopen voor onze John Smit is nog even afwachten. Oké. Okay. Wat, wat als jij die tekst leest, hè, die laatste twee à drie zinnen. Nou ja, dan zal ik dan denken... Dan denk ik dat als de morgen is gekomen, de... dat dat gewoon in de Engels wordt vertaald. Dat moet hij toch niet doen. Nee, maar al, als jij hoort die zinnen van ja. uh, de Nederlanders zou, zullen die liedjes echt in hun oren klinken. Bekend vallen. in de oren klinken, ja. ja snap je? Dan denk ik dat hij Engelse zijn liedjes in het Engels gaat Als het Engels zo wordt geschreven, wel ja. Maar het kan ja. ook zijn dat, ja, dat ja, is moeilijk, hè? Ja. Ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Ja, en dan ja. gaan we gewoon met ja Buis bellen. Oh, joh, dan <laughs> bellen we hem met Dammer. Dat is een ander accent, hè? Ja. Ah, maakt niet uit. Hé, hey, dit is Jan Smit met de zomer voorbij. Oké. Okay. Zomer begon toen ik zag wat ze kon met het hart van mij mm, bij de hand mij Alang weer verleden tijd. De vreugde vergaat als je plotseling ontwaakt en de werkelijkheid altijd weer anders blijkt en zij met een ander vrij. Laat Als kleuren vervagen naar goud en In De dijk moe en plat gestrijd Ziet er vergeten uit Maar herinnering kleest aan de foto's En even ben jij er weer Net als die eerste keer bijna beginnen, zomer ja. voorbij. Echt een leuk programma is dat. Dat vind ik ook. Weet je wat ik ook zo'n leuk programma vind trouwens? Dat uh, de beste zangers van, van Nederland. Ne ja, is dus ook dus zo'n gezellig, gezellig ja. programma. Ja, dus uh, dat uh, ga ik zeker kijken. Ja, dat zijn altijd van die programma's. Het brengt ook een beetje een zomersfeertje vanuit Ibiza, weet je wel. Nou ja, morgen natuurlijk weer, uh, weer een uitzending daarvan. Nou, we zullen het allemaal wel, uh, wel zien. En we gaan op naar het uh, tweede uur. nieuws ja. gaat ook weer bijna Zometeen met uh, ja, in ieder geval uh, popstar Henry met showbiz nieuws. Marco de Hollander hebben we. En natuurlijk het uh, Beauty Beach Event. Ja. En dat allemaal bij Beach Club 10. Ferrat en uh, Laura die komen er weer langs met het laatste nieuws. Het dus laatste nieuws. Dus hou het in de gaten. Horen, ja. Blijf lekker luisteren. Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. En een bomvol uur volgend uur ook weer. Dus ja, we zijn zo bij je terug. En ja. tot zo. We'll van zeer